12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Dam in Amsterdam is vanavond twee minuten stilte gehouden... voor alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Er werden kransen gelegd door onder meer koning Willem-Alexander en koningin Maxima... de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en de Amsterdamse burgemeester van der Laan. Om middernacht wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken. Meer dan 5000 lopers uit ruim 70 plaatsen steken er hun fakkels aan en brengen die in de vorm van een estafette naar hun eigen gemeente. En daarmee wordt het bevrijdingsdag ingeluid.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 Het Franse Front National heeft zijn oprichter Jean-Marie Le Pen geschorst als lid. Een bijzonder partijcongres moet bepalen of Le Pen erevoorzitter voorzitter van de partij mag blijven. De maatregelen van het partijbestuur zijn een reactie op het niet verschijnen van Le Pen op een vergadering vandaag. Le Pen moest zich daarvan verantwoorden voor een reeks antisemitische en controversiële uitlatingen. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon reist ondanks zware kritiek... komend weekend toch naar Moskou. Daar is hij bij de 70ste herdenking van de Russische overwinning op Nazi-Duitsland. In Rusland ontmoet Ban ook president Poetin. De meeste westerse regeringsleiders blijven weg... uit protest tegen de Russische bemoeienis met de Oekraïne... en de inlijving van de Krim. Ban Ki-moon gaat voor zijn bezoek aan Rusland... nog langs de Oekraïnse president Poroshenko... en de Poolse president Komorowski... bij de fel critici van Poetin. Het weer. Vannacht gaat het vanuit het zuiden geleidelijk regenen... terwijl de oostenwind in kracht toeneemt. Morgen eerst stevige buien, soms met onweer, hagel en zware windstoten. Het kwik loopt dan op tot maximaal 23 graden. Na de buien koelt het smiddags af tot minimaal 13 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live.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 9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 my life being a color. Do you agree with me when I saw you getting dirt in my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 You can't use my